Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is q koorts gevonden bij een schapenboerderij in Gelderland. Ongeveer 15 jaar geleden was er een grote uitbraak van die ziekte in ons land. Duizenden mensen raakten toen besmet, ruim 100 mensen overleden eraan. Nu is de bacterie die q koorts veroorzaakt dus weer gevonden... in de melk van jonge schapen die niet ingeënt waren... Deze hoogleraar maakt zich niet heel veel zorgen, maar vindt het wel opmerkelijk dat de dieren niet gevaccineerd waren. En het is wel verplicht om uh, bedrijven met meer dan 50 melkschapen of melkgeiten te vaccineren. Dus dat aspect vind ik wel zorgelijk. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er een Q-koortsbesmetting is gevonden bij een boerderij in ons land. Kamp Amersfoort had een grotere rol in de Holocaust dan tot nu toe werd gedacht. Het stond bekend als een doorgangskamp waar verzetsmensen gevangen zaten. Maar het nieuwe onderzoek, waar de krant trouw over schrijft... blijkt dat er in kamp Amersfoort ook 82 joden zijn vermoord, waaronder een baby. Ook werden er honderden joden gedeporteerd... naar de concentratiekampen Auschwitz en Mauthausen. In Belgisch Limburg kwam de politie bij een grote controle... een automobilist tegen die nog flink wat boetes open had staan. In totaal moet hij nog ruim 6,2 miljoen euro betalen... Waar hij al die boetes voor had gekregen, dat weten we niet. Maar omdat hij het geld niet meteen kon overmaken... nam de Belgische politie zijn auto in beslag. En een door de weekse ronde in de eredivisie. Ajax moest tegen laagvlieger Excelsior nog flink aan de bak... om zich direct voor Europees voetbal te kunnen plaatsen... maar kwam niet verder dan 2-2. En ook Twente kwam in actie tegen Almere City, werd het 3-1. En daardoor is de club uit Enschede wel in ieder geval al zeker van de vierde plek. Die geeft recht op de Europa League. De supporters waren blij en zongen de naam van Jozef Oosting. En dus moest die van zijn spelers het feestje komen vieren. Ze scandeer je naam omdat ze Europees voetbal hebben gehaald. Wil je even komen? Ik zei nou ja, dan doe ik dat. Maar ja, uiteindelijk werd ja, ik opgehaald en uiteindelijk heb ik ze bedankt. Bente staat nu derde en als ze daar blijven... ...bemachtigen ze zelfs een plekje in de voorronde van de Champions League. En het weer nog opnieuw een wisselende dag... ...met af en toe opklaringen met wat zon... ...maar ook wolken en buien. Het wordt vandaag max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden op de weg. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Zoals op de N247 Hoorn richting Amsterdam... Vanaf Volendam viel het tot aan Broek in Waterland vijf kilometer met tien minuten op onthoud en tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM? ZFM met nu ZFM in de ochtend. Cause you're always right next to me I'll doing you no wrong Maybe I should just let it be 6.9 Bus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 9. z En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ombudsman heeft kritiek op het optreden van de overheid... rond het aanmeldcentrum Inter Apel twee jaar geleden. Spullen die mensen kwamen brengen voor buitenslapende asielzoekers... werden afgepakt. De ombudsman noemt dat onbehoorlijk en ongepast. Mensen in loondienst zien dit jaar veranderingen in hun vakantiegeld. Volgens salarisverwerker ADP krijgen lagere inkomens meer vakantiegeld, hogere inkomens juist minder. Kamp Amersfoort speelde een grotere rol in de Holocaust dan tot nu toe werd gedacht. Volgens nieuw onderzoek werd het kamp ook gebruikt om Joden direct naar Auschwitz en Mauthausen te deporteren. Het weer, zon, wolk en bui wisselen elkaar af. Het wordt vandaag maximaal een graad of 10. Sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day Let's go to the front line Ready to dance rock and sway I'm gonna buy myself some new time I want a ticket to the nearest parade Escape from the day. Way up high I feel good yay yeah. so good FM